Door technische problemen bij dit nieuwe factureringssysteem zijn meer dan 25.000 facturen van ondernemers nog niet betaald, meldt AT5. Volgens de lokale VVD kan de betalingsachterstand in de ergste gevallen leiden tot faillissement bij ondernemers. De partij heeft een meldpunt geopend voor gedupeerden. Per jaar betaalt de gemeente normaal zo'n 3 miljard euro aan facturen aan ZZP'ers en andere ondernemers. Tennisser Yannick Sinner is voor drie maanden geschorst door de dopingautoriteit. De nummer één van de wereld testte vorig jaar twee keer positief op het verboden middel Klosterbol. De, de Italiaan verklaarde dat het middel in zijn bloed was gekomen via een massagespray. Het weer vrijwel overal droog en bewolkt bij een graad of drie. Vanavond en vannacht kans op wat sneeuw en lichte vorst. Morgen meer zon en maximaal vier graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANBB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB-verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Yeah. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag. Wanneer je al 35 jaar heel prettige radio verzorgt, dan heb je wel wat te vieren. Ah.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 Nou, voor de rest hebben we nog uh, dit uur uh, Zandvoort nieuws en uh, weerbericht. En we hebben een interview met Niels Priester. En dat is de voorzitter van de strandpachtersvereniging Zandvoort. En hij is ook eigenaar van de Mango's. Het uh, volgende uur hebben we dus dat live interview met Esther Buis En uh, evenementenagenda. En we gaan nog even bellen met Benno om kwart voor vier. Goh, ja, hoor. morgen hebben we een mooie programma op de Zandvoortse Radio. Het ja, Zandvoort ik. op zondag. Wat we gaan doen, dat hoor je straks van Benno. Oh, Oké, okay. dus je gaat nog geen uh, tipje van de Nee, sluier... helemaal niet. Nou, ik moet zeggen, ik ben zelf erg enthousiast over, uh, over wat jullie gaan doen. En dat is gewoon van 2 tot 5. hè? Ja, maar, klopt. Uh, klopt. Ja. Ja. Nou, en dan uh, het laatste uur hebben we natuurlijk wel Randall Lawson... voor het Report en uh, Dier van de Week. Zeker, wordt weer een uh, mooie uitzending. Vanmiddag tussen 2 en 5 uur... Buiten is het koud, hè? het is 3 graden hier in Zandvoort. Dus blijf lekker binnen en geniet van de Zandvoortse Radio. Wij zijn er inmiddels al 35 jaar. En we gaan gewoon door op vol vermogen. Met onder meer deze van Toto. All I, wanna do when I wake up in the morning see you light. Rosanna, Rosanna. Never thought that a girl like you could ever care for me. Rose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 En weet je wat het mooie is, uh, Richard? Het gaat uh, niet alleen om de periode tot en met uh, 2026... maar ook daarna proberen we het uh, race-dorp te blijven. Dus en ondanks hoe, uh... dat er geen uh, Grand Prix is... dat is speciaal een uh, weekend voor uh, raceliefhebbers uh, hier in Zandvoort... Uh, bijvoorbeeld, dat ze bepaalde activiteiten kunnen doen... een kijkje kunnen nemen op het circuit en dat soort uh, dingen. Nou oh ja, en koppelen ze dat aan een, uh, aan een race...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 but stay de Status Quo en In India Army Now. En gevolgd door deze plaat van een aantal jaren geleden. Destijds bij Solvoort op zaterdag vaak gedraaid... deze van Clean Bandit en Rada B. Het is uh, 1 voor half 3. Tijd voor het uh, weer, uh, Richard. Ja, nou... Heb jij goed nieuws? Ja, best wel. Best wel, oké. Okay. Mag, mag het na dinsdag?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 Het weer is uiteraard na te lezen op onderweer de site van Rico Schreuder. Dat was het weer. Hebben wij de nieuwe single van Stromae voor je? <tie>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 Kom van dit weekend naar Zandvoort en geniet ook even lekker op het strand. Uiteraard van alle strandpafiels en al het lekkers wat ze daar hebben. Zometeen dus het interview met Niels Priester. Maar eerst terug in de tijd met Duran Duran. Hier zijn ze nog, met Skin Trades. in making money, so she smiles, but that's cruel If you knew what she think, if you knew what she was after Sometimes you wonder, and she laughs I'm it's the question of our compromise. They got steel and so, cruel. so cool. It's it's cool. To get angry At the weekend, and then go back to school. So baby deal, it's what rules when it comes to making money. Say yes. Sometimes you won't go And you ask Lekker, hè? de muziek uit de jaren 80 uh, hier op de radio. De Duran Duran en de Skin Trades. Wat minder grote hit van ze, maar wel een heel erg uh, leuk uh, plaatje dus vandaag gedraaid. Dan had we vanmorgen een uitzending van uh, Goedemorgen Zandvoort uh, Richard. En daarin te gast was de voorzitter van uh, de Zandvoortse strampachtersvereniging en dat is uh, Niels Priester.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 Nou ja, in ieder geval uh, gaan we het hebben met uh, Niels Priester... over het uh, begin van het uh, strandseizoen. Uh, en uh, wie er allemaal klaar voor zijn en wat er allemaal bij komt kijken. Hij sprak vanmorgen met uh, Ger Loogman. Uh, ja, het gaat hard, hè? Ik loop elke morgen op het strand en ik zie het echt... elke morgen uh, staat er weer patenten bij. Ja, nee, het dat is... klopt inderdaad. Ja, dat dus werk je altijd eigenlijk wel. Hoor. Dat is zo aan het einde van het seizoen dan vind je het ook wel weer leuk. Of is het is ook wel weer fijn dat, dat je kan mm -hmm. opruimen... en een beetje naar een einde toe werkt...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 Dan is het juist ook alweer lekker voor de pavilions dat er een hoop mensen met honden zijn. Want na zo'n wandeling op het strand heb je vaak al zin in een lekker bakje koffie. Of nee, ja, ik bedoel niet echt anders, al, als maar... ze er al staan, maar bij het bouwen. Bij het bouwen? Mensen met honden die. Nee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 Dat klopt, inderdaad. Volgens mij staat er ook nog een deel op de trein uh, van. Uh, gaat, het wel wel eens, gaat het wel eens fout? Niet dat ik weet. Nee, nee, nee ik is heb nooit, Ik heb in persoonlijk nooit de verkeerde container gekregen. Uh, nee, want ik Of een. Uh, nee. Containers zien er wel uit. Ja, maar ze hebben wel een nummer. Ja, ik hey, mag het hopen, ja. ja. Nee, de containers zijn er precies. Ja, vooral de, de, de containers die ingehuurd worden om spullen echt op te slaan. Dus die niet werkelijk nodig zijn voor jouw gebouw. Die worden het externe ingehuurd en die hebben allemaal genummerd. Ja, precies. Ja. Hey, en er zijn vijf uh, uh, uh, uh, uh, paviljoens die, die het hele jaar open zijn. Uh, ja Niers, de haven van Zandvoort, Thalassa en Piatti. Ja. ja. En, die, en die hebben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 En ik denk dat het voor de strandpaviljoens zeker uh, fijn zal zijn. Ik heb begrepen dat uh, de paviljoens volgend jaar, of het jaar daarop... Uh, een meter naar voren moeten komen. Klopt nou, dat? was maar een meter. <laughs> het, is meer. het is meer. Ja, er is... Uh, er is de, nou ja, het, het is zeg maar zo. Rijnland heeft uh, een onderzoek gedaan, zeg maar. En uh, dit speelt eigenlijk al een beetje sinds de uh, corona-tijd uh, Dat we toen, zeg maar, de paviljoens hebben laten staan in de winter. Of hebben we mogen laten staan in, mm -hmm. in de winter, de overheid.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 Ik vind het knap hoor. Ja, het is echt, eh, ik loop elke dag op het strand. En uh, elke morgen. Dus uh, ja, dan kan je heel goed uh, zien hoe het, hoe het werk uh, uh, verder gaat. En ja, uh, het is een heel mooi, mooi proces om te zien. Ja, ja een kleine display moet je erbij We gaan vandaag zeker open. En ook de keuken en de bar en zo is allemaal draait. Het is alleen wel. Het betekent niet dat we al helemaal klaar zijn. We, hebben, we zijn zover dat we open kunnen. Maar de feestruimtes bijvoorbeeld, die moeten nog gebouwd worden. Ja, ja, ja. Dus we, we hebben nog wel even werk. Dus maar heb, we kunnen heb... al wel gezellig de mensen ontvangen. En die kunnen inderdaad onder genot van een biertje... of een kopje koffie of een lekker cocktailtje... Ja, kijken precies. hoe we aan het vroegen zijn. Dus wij hebben een enorm van jouw tijd gebruik gemaakt. Wat <laughs> ja, jij eigenlijk wat anders moet doen.